Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgende week gaan we de eerste stappen van het corona-openingsplan zetten. Zonder risico's gaat het niet, maar die risico's moeten wel verantwoord zijn. Op de persconferentie kondigde premier Rutte flink wat versoepelingen aan. De avondklok loopt af op woensdag 28 april om half vijf in de ochtend. Ten tweede het zeer dringende advies voor thuisbezoek. Dat gaat van maximaal één naar maximaal twee personen per dag. We weten dat dit voor veel mensen de lastigste maatregel is om na te leven. Kan je tussen 12 uur s middags en 6 uur s avonds weer een terrasje pakken? Gaan winkels weer open zonder afspraak? Kunnen studenten weer één dag per week naar het HBO of de Unie? En kan je weer autotheorie-examen doen? Er was ook nieuws over het Janssen-vaccin. Ook daarbij lijkt trombose een zeldzame bijwerking te zijn. Vanaf morgen gaat er weer mee geprikt worden, vertelde zorgminister Hugo de Jonge. Het Europees Medicijnagentschap heeft daar goed naar gekeken. En is op basis van de nu gerapporteerde meldingen... ...tot de conclusie gekomen dat die mogelijke bijwerking weliswaar op zou kunnen treden... ...maar dat het aantal gemelde gevallen extreem laag is. En daarmee is het vaccin van Janssen in te zetten zoals gepland. Betekent dat kwetsbare mensen jonger dan 60 uiterlijk half mei hun eerste prik krijgen? De politie in Utrecht doet onderzoek naar een paar zware ontploffingen in een plantsoen. Gisterochtend heel vroeg waren er knallen te horen. En in het park zijn nu afdrukken gevonden die duiden op serieuze explosieven. De politie heeft ook beelden van een camera in de buurt gedeeld waarop de knallen in de verte te horen zijn. Er wordt nog onderzocht om wat voor explosieven het gaat. In Leeuwarden is iemand opgepakt omdat hij een buurman zou hebben bedreigd met een zwaard. De man zou samen met een vriend flink wat geluidsoverlast hebben veroorzaakt. Toen de buren daarover kwamen klagen, begon de vriend met het zwaard te zwaaien. De politie doet onderzoek. en raakte niemand gewond. Het weer. Komende nacht zijn er opklaringen. Daalt de temperatuur naar een graad of 4. Op sommige plaatsen kan er mist ontstaan. Morgen zijn er wolken, maar ook soms zon. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het nummer komt van de hand van Mulatu Astadke. Een Ethiopische vibrafonist. Pionier van de Ethiopische jazz. Werkte in de jaren zeventig al samen met Duke Ellington. En sinds de jaar of vijftien ja, is die weer helemaal hot. Is hij weer helemaal terug. Werkt hij met vooral Amerikaanse en Britse jongelui. Hier werd hij bijgestaan door Byron Wallace op trompet...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 Een um, East African Journey is dus uh, dit jaar uitgekomen, Omar Sosa, begeleid door uh, lokale muzikanten, in dit geval uit uh, Madagaskar meen ik.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 na Lionel Doeken en het eerste uur van ZFM Jazz. Tot zo na het nieuws. We gaan eruit met een stukje van Becky Messeleku, Nans Inku Lu Leku van het album Home at van de Zuid-Afrikaanse pianist Becky MUZIEK